Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur. Oho. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De vliegroutes voor kleine vliegtuigen van en naar Lelystad... worden tijdelijk aangepast. Luchtverkeersleiding Nederland heeft dat besloten... na klachten van piloten over de veiligheid. Tot voor kort regelden piloten onderling wie wanneer ging landen. Nu heeft het vliegveld in Lelystad luchtverkeersleiders... met het oog op toekomstige vakantievluchten met grotere toestellen... Volgens de piloten zijn er daardoor meerdere keren bijna ongelukken gebeurd. Buitenlanders kunnen met de ingang van volgend jaar... in Noord-Korea terecht voor een medische behandeling. Een staatskrant meldt de oprichting van een reisorganisatie... voor medisch toerisme. De toeristische sector is een van de weinigen... die niet getroffen zijn door internationale sancties... vanwege het nucleaire programma van het Noord-Koreaanse regime. Dit jaar kwamen 350.000 Chinese toeristen naar het land wat de schatkist naar schatting 175 miljoen dollar heeft opgeleverd. Het Noord-Koreaanse regime heeft een chronisch tekort aan buitenlandse valuta. Tabaksfabrikanten die winkeliers bulkkorting geven... krijgen voortaan een hoge boete van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De NVWA ziet de korting als een overtreding van het reclameverbod. De boete is 45.000 euro per overtreding met een maximum van 450.000 euro. De bonuspraktijken kwamen vorig jaar aan het licht. Een aantal fabrikanten zei toen dat er niets mis was met het systeem. Daar haalt de NVWA nu een streep door. De VVD in de Tweede Kamer vindt dat minister Blok... de Marokkaanse ambassadeur op het matje moet roepen. Gisteren bleek dat de ambassadeur op het laatste moment... een gesprek met staatssecretaris Broekers-Knol... over het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers heeft afgezegd. Kamerleden zijn boos op Marokko... en ze hebben ook kritiek op de staatssecretaris. Het weer, overwegend bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen. Er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt 5 graden in Limburg tot 11 op de Wadden. Vanavond minder wind en vanuit het westen droog. Het weekend is tamelijk zacht, wisselvallig met soms een stevige wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Vertraging door bergingswerkzaamheden op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt in Nieuwe meer 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik denk dat je in een uh, jingeltje of zo niet helemaal lekker gelopen. Maar ach, wat maakt het uit. Je hebt het misschien meegekregen. Willem van Rijn, hij zit wel naast me. Dus mocht je kijken, dan zie je hem wel. Maar horen doe je hem niet. Want hij is uh, tegen een of de virusje aangelopen. Dus hij belt mij en zegt, heb hm jij niks te doen? Nou meneer Vist, ga jij hier allemaal zitten... dan mag jij eventjes nou, twee uurtjes Willem van WillemVanRijn.eu opnemen. Nou, dat doen we dus bij deze. De eerste die je hoort, dat was Louis Capaldi. En Before You Go. En wat gaan we allemaal doen? Nou, een paar leuke dingen natuurlijk. Dus wat wil je eigenlijk nog meer? Uh, dat mensen aan knoppen zitten bijvoorbeeld. Dankjewel. Een vast programma. Dus je weet het. De vaste onderdelen zijn de terugblik. De kwalitatief automatisch teleurstellend plaat van deze week. En de YUKO. En wat we nog meer hebben. Het spreekt voor zich. Dat is natuurlijk muziek. Dat, ding, dat uh, maakt het mij wel makkelijker, moet ik zeggen. Hoef ik hoef er zelf niet over na te denken. hoef ik zelf niet ook na te denken hoe je het uit moet spreken. En meer van dat soort dingen. En dan ben je er eigenlijk gelijk helemaal klaar mee. Nou, dat is toch leuk als je dat zo gewoon binnenkrijgt. Ja, van mij mag je dat. bedoel. Wat, ja, wie ben ik om daar wat van te zeggen? Jouw vrouw. Ja, dat kan helemaal kloppen. Dus wat dan betreft. terecht. de hits, springen van plezier uit je radio. Willem van Rijn, punt met je in de summer. To my heartbeat sound.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 ik zou willen zeggen, op deze vrolijke klanken van Kelvin Harris uit 2014. En je hoorde Summer, en dat terwijl we eigenlijk gewoon in de winter zitten. Ja, wat wil je nog meer? Um, een van de items die we vandaag langs laten komen... is de meest gestreamde nummers van 2019. En dat op Spotify in Nederland. En op nummer 10, geloof het of niet, Daar in die heren, lijst de staat deze. Schrijf je laatste zin af. Ik niet. Ik wil meer. Ik zit achter in de klas aan het wachten op de bel... en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit... En Lippie heb je haast, ga je lekker jongen Je wilt toch rapper worden, rappers voor me Gewoon negeren die kijken, want die kan lachen en slaatsen Ik kan niet laten blijken dat wat ze zeggen me raakt Maar ik ben ook niet van steen Misschien oost in die stof En soms spook je nog steeds door mijn hoofd Dus bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren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 Misschien oost stil die en soms spok je nog steeds door mijn hoofd. Dus bedankt voor die plan, want die brandt weer als nooit tevoren.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 zonder ja was er geen muziek, dus geef nu niet Ik ben nu de man op de ring ja, dus Bedankt voor die vlam, dat die brandt weer als nooit tevoren En zonder ja was er geen muziek, dus Geef nu niet en natuurlijk ben je bang voor de reunie. Dan werd ik toch verrast. En nou, niet zozeer door de reunie hoor. Want bang ben ik daar niet voor. Dat kan ik je op een briefje meegeven. Maar gewoon aan het begin. Ik was even vergeten dat meneer Snelle direct begon met zijn verhaal over de reunie. En dat heb je dus meegekregen. Dat was een van de meest gestreamde nummers van 2019. En om wel onprecies om te zijn, het tiende nummer. En dan kun je er dus nog van uitgaan dat we er nog meer gaan behandelen vandaag. Eén der items, de terugblik, daar zijn we nu aan toegekomen. Dus bij deze. Wat deden we vijf jaar geleden? geleden? geleden? Je hebt een hele lange item. Een hele he? lange jaar. Ja. Eetje. Nou ja, steek van wal dan. Toch liever ik, uh, een nee. macho. Man moet weer man zijn. De Amerikaanse versiergoeroe Julian Blanc heeft al hordes boze vrouwen achter zich aan... omdat hij be beweert dat mannen zich als onbehouden dominante macho's moeten gedragen. AD-redacteur Eefje Omen is het ergens best met hem eens. Mannen moeten weer mannen zijn, vindt ze. Er was de afgelopen weken nogal wat gedoe... omdat Blanc het gebruik van fysiek en emotioneel geweld niet zou schuwen. Er circuleert een filmpje dat hij in Japan vrouwen bij hun nekvel pakt... en naar hun kruis duwt... Heb je het gezien of niet, Willem? Ik, uh, ik, uh, je, je, je zit een artikel te doen... over er ja? weer mannen moeten zijn... en dan ga je mij aan zitten nee, kijken, die weet je? Nee, dat filmpje van die vent... die die gesproken. vrouwen in een kruis duwde. Nee. Nee, ik heb het gezien, maar ik vond het wel geluk. Dus. Ja. Hij noemde het bij CNN... practical jokes, maar heeft inmiddels... wel visumverboden aan zijn broek. Ook hier is protest. Komende oh, week is in me. Amsterdam zo'n cursus. Dan willen die vrouwen, zeg maar... die visumverboden, daar willen ze in bijten... Dan, dru dan, dru dan, drukt hij zich, dan drukt hij zich ja. naar zijn kruis en ja. daar zitten die visumverboden. Nou ja, dat, uh, ja. Mijn, dat snap ik even dat niet helemaal. Maar er staat, er, er staat visumverboden ja. aan zijn broek. Ja. Hè, Willem, ben je wakker? Ja, nou niet, dus blijkbaar. Godsamme. Ik, nee, ik zeg niks meer. Ik ben nee, uh, oké. Okay. Ja, ik uh, moet nog aardig wat, uh, wat doen, dus. Vrouwen veroveren. Toch vind ik het jammer dat door alle promotie er nauwelijks meer aandacht is voor de belangrijkste boodschap van Blanc. Dat mannen om vrouwen te veroveren gewoon weer mannen moeten zijn. Hoe wordt de man weer man? Hier zijn dus de twaalf tips. Flirt uitbundig. Er zijn weinig vrouwen die dit openlijk promoten, maar geloof me, de dag dat mannen met chances stoppen, is de dag dat hun marktwaarde tot nul keldert. En de marktwaarde van hun vrouw, elke vrouw wil een... En de marktwaarde van hun vrouw dus. Elke vrouw wil een gewilde man. Claim Territorium. Zo'n huis met geurkaarsen, potpourri en boeken op kleur in de kast is een huis dat scheelt. Man heeft hier niets te zeggen. Die verzameling kuifjes blijft dus. En dat gruwelijke grote beeldscherm. Ja, ik hou ook van grote beeldschermen hoor. Oe -oe a. -a. Ik propageer geen knuppel, maar geloof wel in een aandeel mitars on Eugene. Elke vrouw vindt het oké okay om, terwijl ze in de minestrone staat te roeren, <grijgene> vanachter goed beetgepakt te worden. Optillen, over de schouder en op bed smijten. Kijk porno. Vrouwen noemen porno altijd abject en infaam. Nou, ik heb nog nooit van die woorden gehoord. Maar misschien ligt het ook wel aan mijn opleiding. Nou, ik ook niet, Maar. <grijgene> Maar dat is nu weer zo'n dubbel onbegrijpelijk vrouwelijk statement. Ah, nou, dat verklaart een hoop dus. Want uitputtend wetenschappelijk onderzoek toont dat ze het net zo lekker als mannen vinden. Ja, nee, dat is ook zo. Alleen, je hebt nou weer dat voor en na natuurlijk, hè? Ja, ja met die uh, pepertjes. Nee, dat is vrouwvriendelijke porno. Ja. Pepertjes? Ja, met pepertjes wordt dat uh, aangegeven. Oh, ik denk pepertjes. Dat is brand als de nee, als je dat erin stopt? Ja, dat wel, ja. Ah. Dat lijkt me niet zo lekker. Nee, maar nee. nou, goed. Nee. Ik, ik ga door. Niks zeg. Negeer haar gezeur. <lacht> Ik zeg niet, negeer haar gezeur altijd, maar maak er af en toe ver mijn einde aan. Elke vrouw hunkert er zo, nu, zo nu en dan naar dat iemand haar met één onverbiddelijke druk op de knop uitzet. Ja, die knopjes heb je wel op de afstandsbediening, maar niet op vrouwen, hè? Dat is jammer. Jammer, hè? Ja. ja. <lacht> Meid De Zara. Wie? De Zara, dat is een winkel. Er is niks zo pathetisch als een man die zich met... Een gegeneerd ge smoelwerk ophoudt in de zaterdagrij voor de Zara kleedkamer. Mevrouw Bot viert haar eigen hobby's maar lekker in haar eigen tijd. Jij blijft thuis. Maar wacht even, wat is dat voor winkel? Een kledingwinkel is dat. Maar hoezo een dan? Een boutique. Oh, ik heb uh, nooit van gehoord. Nee? Nee. Oh. Zie je, ik ben altijd thuisgebleven. Dus dat heb <laughs> ik dan wel goed gedaan, de rest niet. Ja, ik heb heel <laughs> goed gedaan. <laughs> Koop een klopboor. <laughs> Ik heb geen evolutionair psycholoog nodig om te zien dat een man met een cirkelzaag er meer toe doet dan met een muffinvormpje. Mannen horen in de weer te zijn met iets gevaarlijks. Met tanden en pokkenherrie. Bladblazer stellen niet. Hé, hey, maar even wat anders, hè. Ja. Um, ik, ik heb wel eens naar die Rudolfs Bekerie zitten kijken. Ja. En ik dacht dus dat die man homofiel was, maar die heeft een hele batterij met kinderen. Ik ken dus hem niet. Dat die hele witte vent die altijd in de keuken staat te klooien. Nou ja, ik weet niet, maar ik kijk niet, geloof ik, naar dezelfde programma's. Nee, het jij. Ik, ik, ik eigenlijk ook niet, maar dat was nog uh, uit een beetje uit het verleden. Er was iemand die keek daar wel naar. En dat oh, was dat. Okay. Ik dacht dus dat die man homo was. Dus dat, ja. uh, die man die moet eigenlijk gewoon een cirkelzaag pakken en een stukken hout gaan zagen. Ja. Dan, dan komt hij wel serieus als man over. Houtblokken dus. hakken en zo. Oh ja. Hakken. Ja. Hakken, ja. hakken, hakken. Red je vrouw van iets. Huh? Of iemand. Of een situatie. Zelfs een spin doodslaan met de voetbal... Met de voetbal? De voetbal Oh, de voetbal international. international. Oh, telt. Want telt. mannen zijn per definitie onbevreesder dan hun vrouwen. Desnoods doen ze maar alsof. Ja, maar vrouwen kunnen natuurlijk ook net doen alsof ze bang zijn. Dan, dan, ben je, dan, dan gaan jullie een beetje meer naar beneden. En de mannen iets... Ja. Oeh, een dus spin. Is, ja, precies. Ja, precies. Mm -hmm. Wilde hmm. SM? Oh nee, sms. Hè? Wissel het elektronische verkeer over hoe lang de broccoli op moet af met een lange sms over hoe je haar lang, eindeloos en hard. Nu ja. Ieder zijn eigen tekst. Je bent deelpapa, oké, okay. maar ook een wild seksbeest. Daar gaan we verder hoor. Ja nee, oké. Okay. Waksverbod. Wel of geen baard. Ik zou zeggen van wel, maar dan natuurlijk... Dat zeg ik niet hoor. Maar, maar dan natuurlijk nooit zo'n getrimd opplakbaardje aan la Mike de Boer. De man heeft veel, heel veel woest ongekampt haar... en nimmer een kaal klokkenspel. Die wax doen vrouwen zichzelf maar aan. Ben de draagdoek. Nou nee, ja, zal, zal wel... Uh, ik zeg niks verder. Nee, ik ga daar ook niks over zeggen. <lacht> Het is een wijdverbreid misverstand onder mannen dat ze met baby of buggy extra aantrekkelijk zijn. Vaders zullen best meer aanspraak hebben, maar dat is slechts omdat vrouwen in hen een afgepeigerde hormonaal verziekte soortgenoot zien. Zo. <laughs> ik vind jou een. Brollebol. Zo. Een afgepeigerde hormonaal verziekte soortgenoot. Dat moet ik even onthouden. Als ja, dat het is nog een eens leuke. Met iemand oneenigheid. Ja. ja. Leuk om te. Ja, oké. Okay. Zonder te knipperen. Is dit de laatste ja? Nederlanders kunnen het nauwelijks lang en ongegeneerd staren. Toch is niks opwinderder dan een man die een vrouw minutenlang met zijn ogen fixeert. Het is lef, vastbesloten en, voor en bovenal 100% aandacht. De essentie van hofmakerij. Nou, ik heb dat een keer gedaan en ik had gelijk ruzie. Echt? Zout is op, kijk eens even ergens anders naar. Heb ik wat van je al? Ja, zoiets. Ja, nee, dat ging niet helemaal goed. Dus ik, uh, ja, is, dit, is dit artikel nou um, um, um, gedeeltelijk zin of gedeeltelijk onzin? Nou, of is het... Een hoop onzin vind ik het eigenlijk. Ja, ik vind maar... het ook wel... Uh... Uh, ja. ja, er zijn natuurlijk wel, ja, ik bedoel, natuurlijk als jij een muffin staat te bakken in de keuken, ja, weet je. Ja. Maar aan de andere kant kan het voor voor jou gebeurd zijn natuurlijk en dan is dat wel weer lief natuurlijk. Dus doen we het in de categorie onzin? Ja, doe maar wel. Ja, oké, okay, ja. nou ja. fijn. Ja, ik hoop dat je dadelijk ook nog een zinnig onderwerp hebt, maar daar komen we vanzelf achter. <laughs> Mooi klaar mij allemaal. Hadden we Willem eigenlijk toch geen stem toegedacht vandaag? En op de een of andere manier is hij toch heel erg nadrukkelijk aanwezig. Ja, je hoorde het toch mooi, maar we even hier voorbij komen. Alle informatie vind je op onze site willemvanrijn.eu willemvanrijn.eu willemvanrijn.eu willemvanrijn.eu alleen omdat Willem zo mooi vindt... een van de weinige nummers waar hij gewoon dat hele moment... zijn koptelefoon bij je ophoudt. Dankjewel, John. Alsjeblieft. We hebben het graag gedaan, hè. Ja, je weet dat in dit programma komen onder andere items... aan uh, Den Bot en Ansoa voorbij. Als de rare dingen die men tegenkomt in het nieuws. Zoals een van die dingen... Japans warehuis onder vuur. Om de schaamte rondom menstruatie te verminderen kwam het Japanse Warenhuis Daimaru Omeda in Osaka... met het idee om medewerkers van een speciale vrouwenafdeling... een button te laten dragen als ze ongesteld waren. Ze zouden hierdoor het taboe rondom ongesteld zijn wegnemen. Op de vijfde verdieping van het Japanse Warenhuis... is sinds kort een speciale vrouwenafdeling gevestigd. Niet alleen kleding wordt er verkocht, maar nog veel meer vrouwelijke producten. De afdeling is ontwikkeld in samenwerking met de Japanse menstruatie-app. Er is van alles te koop, van speciaal menstruatieondergoed, sanitaire producten tot make-up, beddengoed en <coughs> vibrators. Het bedrijf probeert hiermee het taboe bij de Japanse bevolking rondom seksualiteit, voortplanting en menstruatie te verminderen. Het was onlangs het verhaal tegen de Japanse media. Er was alleen één onderdeel van de shop in shop waar de Japanners massaal overvielen. Medewerkers op de afdeling werd gevraagd tijdens het werk... een menstruatiebutton te dragen op het moment dat zij ongesteld waren. Op de button staat een magna-figuurtje dat bekend is onder de naam Shairi Chan... dat vrij vertaald meisje-menstruatie is. Volgens een medewerker van het warenhuis hebben ze zoveel commentaar gekregen op de buttons... dat ze het idee gaan heroverwegen. Er kwamen onder meer klachten binnen over intimidatie en pesten. Het was absoluut niet onze bedoeling... Het was alleen maar goed bedoeld, aldus het warehuis, in een reactie. De manager van het warehuis heeft ook aangegeven dat het dragen van de button niet verplicht was. Soms voel ik me slecht dat je niet zo... in de meest gestreamde nummers van 2019 op Spotify. Je hoorde Als het avond is van Suzanne en Freek. En geloof het of niet, er zijn van deze show ook vrienden. En daar ga je nu naar luisteren. De mooiste kersthit hoor je hier... van kerst. Ja, gevroren heeft het al een beetje. En wie weet gaat het ook wel een beetje sneeuwen. Maar je hebt in ieder geval kunnen genieten van Barbara Swinkels en Johan Rensen. En met kerstmis. En toen dus hebben we het toch mooi ingekleed, want uiteindelijk zijn het toch de vrienden van de show, heb ik hier net meegekregen, van mijn ja, buurman aan de linkerkant. Dus wat dat betreft kunnen we daarvan helemaal bij uit de voeten. En dan zijn we toegekomen aan het volgend vaste item in deze show. En dat is de zou ik het voorzichtig zeggen of zou ik het me gewoon uitspreken als KUT? Is dat genoeg? Ja, KUT. De KUT-plaats van deze week. Jongen, jongen, wat een KUT-plaat is dit, zeg. Niet te filmen! Wat is Wat is Wat is er? Wat is er? Wat is er? Wat is er? Wat is er? Op haar mond Een bamischijf geplet In haar handen Een kroket En daar In het frituur Een bitter garnituur Een grote portie Friet, vitamines Lust ik niet Ze lachten Nog naar mij En weet je Wat ze zei Yet. Dat is Engels. Ik raakte zo verward, mijn bitterballen zwart. Mijn hapjes na de maan, wat was ik aan gedaan? Maar ik gaf de moed niet op. Ik at ze lekker op. Met witte saus. Ik krijg toch echt de neiging. om op een of andere manier te beginnen met Manuela of zo. Jacques Herbert, daar lijkt het toch wel een beetje op. oftewel beter goed gepikt dan slecht verzonnen. Nou Je ja. moet er tenslotte wat van denken als de KUT-plaats van deze week. En uh, ja, laat ik het laatste horen.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 Leave it behind One drink and you're out of my mind Now I'm not to it up Hit me up on the high And you're alone going out of your mind But now I'm here up in the club And I don't wanna talk So don't call me so up Put up in the water, put up my style Put up in the water, put up my style Put up in the first day, put up my style Put up in the put up in the Put up in the put up I'm in the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 de meest gestreamde nummers van 2019. Jawel, dit was nummer 8 uit uw lijst. Mabel en Don't Call Me Up. Ja, dat mocht niet van mijn buurman, dus ik doe dat niet. En wat we gewoon simpelweg doen, dan is de muziek de boventoon laten voeren... Dit is bijvoorbeeld nummer 7 uit diezelfde lijst. I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 Sharon en Justin Bieber en I Don't Care. Geloof het of niet, maar dat was nummer 7 in die lijst waar we het net al over hadden. En we proberen toch straks in de tweede uur nog wel eventjes... je andere zes eruit te jassen. Of het allemaal gaat lukken, we gaan het meemaken. Maar laten we in ieder geval nog eventjes een mooi stukje muziek... gewoon nu laten horen ter afsluiting van het eerste uur. Lijkt je dat wat of lijkt je dat niks? Nou, dat doen we zo. En dan komen wij simpelweg met elkaar tot de conclusie dat we hier... een 12-inch uitvoering hebben van Kim Wilde en Kids in America... Fijne dagen en...